9 uur. Lot met het NOS Journaal. De officier van justitie die besloot om rapper Aquasi niet te vervolgen, zat eerder met een voorman van Kickout Zwarte Piet in het bestuur van een regionaal meldpunt voor discriminatie. Gisteren werd bekend dat Aquasi niet wordt gestraft voor zijn uitspraak bij een demonstratie in Amsterdam. Hij zei daar dat hij Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen als hij er in november eentje ziet. Het Openbaar Ministerie wil niet ingaan op de onderlinge relatie van de officier en de Kickout Zwarte Piet-voorman, maar stelt dat het besluit is genomen in overleg met andere officieren en daarmee is gewaarborgd. Op dit moment zijn 175 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis... van wie 37 op de intensive care. Dat is één IC-patiënt meer dan gisteren... meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In totaal zijn er in 24 uur 1231 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is nauwelijks minder dan gisteren, toen waren het er 1270. Bij een ontploffing vannacht in een woning in Zwolle is een vrouw zwaar gewond geraakt. De politie denkt dat er iets tot ontploffing is gebracht bij de voordeur. Uit een eerste buurtonderzoek blijkt dat een groepje jongeren lachend zou zijn weggelopen bij de woning. Heerenveen heeft het eerste duel van het nieuwe eredivisie-seizoen gewonnen. Thuis versloeg de club Willem II met 2-0. In het stadion was plek voor 4000 toeschouwers die anderhalve meter van elkaar zaten. Bij de wedstrijd pek Feyenoord is het rust. Het staat daar 1-0 voor Feyenoord. En rond deze tijd komt Twente in actie tegen Fortuna. En het weer, het koelt vannacht af naar 9 tot 14 graden. Lokaal kans op nevel of mist. Morgen af en toe wat sluierbewolking, maar op de meeste plaatsen vrij zonnig. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties... vind je op anwb.nl slash vakantievraag.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 Hey. Man, throw it down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goedenavond en welkom bij de aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. Die is karig, dat weet je. Uh, natuurlijk het laatste shownieuws en de, de party update uh, Ja, dat is altijd wel gehad. En natuurlijk de Nightwalk 10, die moest ik hebben. Welke plaatsen de erg populaire streaming. Want ja, de clubs zijn officieel nog steeds gesloten. Daar ga ik je straks veel meer over vertellen. Wat moet te maken met corona, anderhalve meter afstand. En uh, ja, als je verkouden bent, zoals ik, moet je thuis blijven. Nou, dan zou je denken van, wat doe je in die studio dan? Nou, ik ben niet in de studio maar ik uh, zit helaas in de studio bij mijn eigen thuis... Boven op zolder heb ik een studio. Een beetje een kopietje van de studio van Zierheim Zandvoort. En daar moet ik mijn programma's dan presenteren. Ja, ik heb geen. Uh, nou ja, je weet het niet, hè. Maar ik heb geen corona. Maar de R zit in de maand. En dan ben ik altijd snip en snip verkoud. kou. Een beetje last van mijn keel. Maar uh, ja, hè. En dan uh, vervelend is dat je dan thuis moet blijven. Want iedereen denkt als je eventjes uh, aan het hoesten bent. Of je een beetje je neus aan het Oh jee, die hebt corona. Dan moeten we tien meter buiten de buurt blijven. Nou, dat valt allemaal wel mee, hoor. Het is gewoon een. Uh, ja, een, uh, een Wintigriepje, om maar zo te noemen. Hoor de muziek van Mike Dunn met If I Can't Get Down. De Mouse T-Funky Swizzle Extended Mix. Ik zeg een hele goede avond. The Nightwalk, hier op CFM Zandvoort. Tot Tot zijn we bij met het lekkerste op de radio van Dance. En natuurlijk straks het tweede uurtje. DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Maar eerst is nog even lekker muziek. Zometeen Arturo Machiavelli. With We Got Love, nieuwe versie. Eerst hier 3 PM. Het Close the door, ook zo'n oude, gauwe klassieke die je s'avonds in bed moet luisteren. Geniet mee hier op CFM Zandwoord in de Nightwalk. So, come on, keep closer and closer, so be close to me Let's be lost in each other Come in, oh, on breath, baby Let me run, go back, baby, say so, so. What You Say, en voor Arturo Machiavelli met We Got Love. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar de Amerikaanse house producer en DJ Eric Morello is op 49-jarige leeftijd overleden. Zijn lichaam werd uh, volgens TMZ afgelopen dinsdag aangetroffen in Miami. Het is niet bekend onder welke omstandigheden hij is overleden. De Amerikaan was meer dan 30 jaar actief in de muziekindustrie. Zijn bekendste hit was uh, I Like To Move It, Move It, dat was alweer in 1993. Dan boven haar in de hitlijst in Nederland. De nummer kreeg opnieuw wereldwijd aandacht toen het werd gebruikt in de film Maragast. Het was in 2005. Hij bracht het nummer uit onder het pseudoniem Real to Real, samen met de zanger De Matt Standman. Verder maakte hij nummers met artiesten als Boy George, Alexander Burke en Jean Diddy Camps. terwijl P Diddy zoals de man ooit heette. Murillo die trok gedurende zijn carrière over de hele wereld. Hij begon zijn loopbaan in clubs in New York en in New Jersey. Hij groeide in de jaren 90 uit tot een bekende naam in Europese clubs. En hij was een van de vaste gasten in een clubje op uh, Ibiza. En de producer ontving voor zijn werk meerdere nationale, internationale muziekprijzen zelfs. En ruim drie weken geleden werd de Amerikaanse DJ aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een fan. Hij zou haar afgelopen december hebben meegenomen naar zijn huis en dus na afloop van het optreden. En daar uh, heeft hij hem mee naar huis genomen en hij werd, uh, werd zijn eigen zeggen uh, seksueel door de DJ misbruikt. Royal gaf zich begin augustus aan bij de politie nadat hij uh, bij nader onderzoek dat ze DNA uh, op het slag was aangetroffen. Maar hij ontkende desondanks dat hij haar heeft verkracht. Dus ja, de laatste tijd een beetje hè, we gaan iedereen aanklagen. Kijk, zegt hij dat het niet waar is dat het. maar ja, je gaat je toch afvragen. Waar doen we het voor, hè? En uh, het Amsterdamse dagleven, het Amsterdamse dagleven komt in actie. Het is gebleken dat de clubs en discotheken ook uh, na 1 september voorlopig gesloten blijven. We zijn nog steeds dicht. Club-eigenaren en organisatoren van feesten staan de hand in de heen en organiseren vandaag een manifest op Museumplein, dat is vanmiddag al begonnen om twee uur. We doen er onder de naam de Nachtwacht en uh, ze hebben iedereen opgeroepen om uh, te komen demonstreren. Op Facebook spreken de betrokkenen de angst uit van wat er kan gebeuren als op korte termijn geen oplossing voor de brand wordt gedacht... Als we nu een gezamenlijk signaal afgeven vanuit de stad en zijn inwoners, bestaat straks 35% van de geliefde nacht niet meer. Al dus de organisatie. Ja, het is slecht uh, gezien. Uh, corona en alle clubs moeten dicht blijven. Ja, het, is, uh, het is een beetje een drama, dat uh, corona. Jij bent er misschien vanaf, maar uh, corona is, er niet, uh, is niet klaar met ons. Om het maar zo te zeggen uit het reclamespotje. Het is anderhalve meter afstand. En ja, in die clubs. Uh, wij hebben niet in Nederland hele grote clubs... waar duizenden mensen in kunnen. Maar uh, hè, de clubs waar normaal twee, driehonderd man in kunnen... ja, dan kom je nu uh, op uh, misschien twintig of dertig man. Ja, dan kan je natuurlijk uh, de rekeningen niet van betalen. Hè. Dus uh, ja, het is een beetje een drama. En ja, hoe lang het nog gaat duren, we hebben eigenlijk geen idee. Want ja, we moeten snel een vaccin uh, moeten, uh, moeten komen. Ze zijn er druk mee bezig, maar zolang het niet uh, eh, op ons gebruikt wordt, of met zo'n naald erin, dan, dan houdt het nog eventjes, eh, houdt het nog eventjes op, hè. CfM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. Allemaal narigheid. Eh, zaterdagavond toch een beetje kunnen genieten, ondanks corona. Dan gaan we door met muziek. Dennis Ferreira, samen Don Talman met Sunny Days. Je hoort het hier op CfM Zandvoort in The Nightwalk. Vegas met Make You Mind. De party update. Ja, ja hij is karig zoals ik al zei. En, uh, ja, het is een beetje apart, maar ik dacht altijd dat uh, Escape in Amsterdam een club was. Nou, waarschijnlijk een maasje in de wet, maar uh, ze hebben gewoon een feestje vanavond. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend doen ze gewoon elke week. Brainwash iedere zaterdag vanaf 11 uur ben je welkom. En voor meer informatie check de website escape.nl. Oh, natuurlijk uh, Raimundo resident DJ al daar... Uh, doet daar de lijn op tegenwoordig voor de vrijdag en de zaterdag. Dus, en ik weet niet wie die vanavond mee heeft genomen, want dat staat er niet bij. Want natuurlijk, uh, ja, voor hetzelfde gaat wordt het weer afgezegd. Maar tot nu toe is het gewoon vanavond vanaf 11 uur ben welkom... in de scape en het weeklijke feestje Brainwash... En Club Air is er ook weer van de partij. Throwback, every Saturday. Het begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend in Club Air. Voor meer informatie check de website Throwback. Dat is allemaal afkortingen. t h r -w b c -k .nl of gewoon op air.nl En uh, ja, wie er allemaal kan verwachten... dat ga je daar allemaal uh, meemaken. Je moet wel van tevoren reserveren. ...moet je ook volgens mij in de, in de Escape, dus moet je even kijken op de websites. En voor R is dat club... Uh, nee, R.nl. Gewoon www.r.nl En voor Escape is het escape.nl. Gaan we door met muziek, want daarom zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Een thuis, een clubpie, om het maar zo te noemen. Sta voor Lawrence Simeka met Easy Lover. Oud nummer van Phil uh, Collins, hè.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 Nightwalk, dat was muziek van Ted en Lacourne... met On Time, de Angelo Ferreri remix. En daarvoor horen we Gigini met The Shrimps. Ook nieuwe muziek hoor je hier natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 9 en middernacht op CFM's antwoord. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair, ik kan niet zeggen in de clubs... Alhoewel misschien vanavond in Club Air of uh, in Escape met Brainwash. Deze week op 10, Mark Knight en René Hamas en Tasty met All for Love. Op 9, Use Disco and Earthen Days met Hypnotize. Op 8, Lee Foss en Harley uh, May. En John Midt met Summertime Cheap. Op 7, Noizu met Summer 91. Op 6, John Midt met Deep End, The Black Vein Neck Extended. Die plaat doet het erg goed. Meerdere variaties uh, vinden we terug in de lijst. Op vijf deze week Mike Dummet. If You Can't Get Down, de Mouse T remix. Deze plaat hoor hij trouwens ook als opening van Mike Dunn. Op vier deze week Casey Lights met Girl. Op drie Stacy Lacey, Love Generation met with, uh, Live Without Your Love. Op twee Dennis Ferrer en Don Coleman met Sunny Days. Die hoorden je zojuist ook op de radio. Op. En deze week nog steeds op opeen. Wekenlang staat hij op opeen. Plaat die helemaal grijs gedraaid is overal. Dus we draaien hem niet. Nummer 1 in The Nightwalk 10. John Submit met Deep End. Maar dan die Extended Mix. En ik heb voor jou een andere plaat. Ook nieuw. Loos Stelpa met Bring Me Up. Je hoort het hier op CFM's antwoord. In The Nightwalk.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 dat was Aston Martinez. dan samen met Marco Alberto, featuring Brian Chambers, met Holding On. En daarvoor muziek van Low Steppen. En laatst dit, Bring Me Up. Niet Low Me Up, maar Bring Me Up. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk, niet getreurd. Zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks, in het derde uurtje, vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascali. Voor nu nog even muziek. Misschien nog Bandy Lay met Freedom. Maar eens nog even Jay uh, Jazzy Roscoe... Met Got you. Ik zeg het zo meteen, na de break...